Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Terrorgroep IS heeft in Syrië 93 Koerden vrijgelaten. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Verder is er nog geen bevestiging van het bericht. In februari werd een groep van 100 Syrische Koerden door IS-milities opgepakt. Volgens IS verzetten ze zich tegen IS. Waarom bijna de hele groep is vrijgelaten is onduidelijk. De Koerden die niet zijn vrijgelaten worden beschuldigd van diefstal. De economische groei in Europa hapert opnieuw. De Europese Commissie heeft de nieuwste groeiverwachting van dit jaar naar beneden bijgesteld van 1,6 naar 1,3 procent. De eurolanden doen het nog slechter. Die groeien naar verwachting 0,8 procent, terwijl was gerekend op 1,2 procent. Volgens de Europese Commissie groeit de economie van vooral de grote landen minder dan verwacht.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 Ruim 20 oversteekplaatsen voor otters moeten veiliger worden gemaakt. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag beslist. In een zaak die was aangespannen door natuurorganisaties, omdat er vaak jonge otters worden doodgereden. De uitspraak betekent dat de overheid tunnels onderwegen moet aanleggen en rigels onder bruggen, zodat otters veilig kunnen oversteken. Het weer. Het is meest bewolkt en in het oosten valt af en toe wat motregen. Ook aan zee kan af en toe een enkele bui vallen. Daar kan ook zo nu en dan even de zon doorbreken. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jodz Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 aanvang van dit programma, mag u het allemaal weten. Ik wens u allemaal een smakelijk eten. Mijn naam is Cheryl en Tot ja, twee uur vanmiddag ZFM lunch, mensen. Gezellig. En voor de mensen die nou eens willen weten wat is nou die openingstune van ZFM lunch? Nou, dat is... Early AM Attitude van Lee Rittenhaler en Dave Cruzen. Weet u dat ook weer? Uitgekozen door mijn collega Ruud Jansen... die maandag, woensdag, donderdag en vrijdag de klos is hier bij ZFN Lens. Maar hij doet het graag, heb ik begrepen. Ja, hij moet ook elke dag lunchen natuurlijk. Dat geldt ook voor Angela. Normaal hier te gast ook. Uh, te gast, nou ja, eigenlijk uh, mijn sidekick, zoals dat met een duur woord heet. Dolly Tempierik. Dolly heeft helaas in de privé sfeer uh, een beetje narigheid. Nou, een beetje een beetje boelnarigheid. Dus is voor haar even niet mogelijk om, uh, om hier aanwezig te zijn. Dolly, heel veel sterkte met alles. Maar dankzij mijn collega Rob Harms is het allemaal weer gelukt. Het nieuwsvermiddag en uh, natuurlijk ook het weerbericht zo rond de klok van Halloween. Ook Rob bedankt en uh, we gaan genieten van Karen Carpenter. En dat doen we dit keer ook uh, in een duet met uh, Aretha Franklin. Niet zomaar een uh, lady of soul. Uh, Karen Carpenter helaas, uh, jong overleden. Uh, zoals midden dertig. aan anorexia combinatie van... Uh, Medicijnen om over te geven die ze gebruikten. En uh, nou, het was allemaal slecht voor haar hart. Naast ook wel gebleken. Want op een gegeven moment is ze daarin gebleven helaas. Het was een uh, mooie dame. Ze kon prachtig zingen. Ze kon ook nog heel goed drummen. We gaan later luisteren. Karen Carpenter samen met... Uh, ik zei het al. Ella Fitzgerald. Oh, dat is een lady of jazz. Nee, ik zei Rita Franklin. Maar dat is... Uh, dat is weer een heel andere hoor. Daar heeft ze misschien ook wel eens samen mee gezongen, dat zou ik niet weten. Maar dit is dus samen met Aleph Jarrold. En het is een medley van allerlei bekende liedjes. We beginnen met de Masquerade. Are we really happy with this lonely Ja. in every lovely summer's day, in everything that's light and gay, I'll always think of you that way, I'll find you Is still a kiss, a sigh. It's just a sigh. The fundamental things apply as time goes. Fight for love and glory A chaser Ze begonnen met The uh, Masquerade en ze eindigen met I don't get around much anymore. Karen Carpenter samen met uh, Ella Fitzgerald, the lady of jazz. Ja, luisteraars, u, uh, u, u weet het allemaal, hè, die uh, ellendige zwarte uh, uh, ja, piet discussie uh, Normaal gesproken doet de Raad van State, uh, de hoogste bestuursrechter... die doet er negen maanden over, luisteraars, voordat er een uitspraak komt over een bepaald geval. Bij een zaak waar een groot maatschappelijk belang van toepassing is... kan dit worden versneld. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan die ging in beroep bij de Raad van State nadat de rechter had bepaald dat Zwarte Piet een negatief stereotype is. In een bodemprocedure, aangespannen door, dat is een kort geding, hè, aangespannen door het tegenstanders van Zwarte Piet, oordeelde de bestuursrechter begin juli dat de burgemeester zorgvuldiger had moeten zijn bij de verstrekking van de vergunning. En dat gaat dan om de vergunning van de intocht van Sinterklaas. Amsterdam moet de beslissing over de Sinterklaas-intocht van 2013 daarom overdoen. Uh, nou, Dit is nog 2014, zou je zeggen. Maar goed, in ieder geval, uh, voor 2014 is er natuurlijk ook een uh, ja, bestuursrechtelijke uh, toestemming nodig. Samenleving uh, die reageert volgens Van der Laan uh, geschokt op het hele gebeuren op al die discussies... Uh, uh, volgens Van der Laan is het dus een onderwerp dat besproken moet worden in de samenleving en niet in de rechtszaal in Amsterdam. Amsterdam gaat trouwens het uiterlijk van Zwarte Piet dit jaar wel verder aanpassen. Piet gaat verder veranderen om van een negroïde stereotypering... van het koloniale verleden af te komen. Al dus de burgemeester, struikelt struikelde er helemaal over. Bij de intocht van dit jaar komen er bovendien ook al veranderingen. En net als vorig jaar dragen de pieten dit jaar geen oorbellen meer... Uh, en volgens Van der Laan stellen ze zich al jaren niet meer onderdanig op. Nou, dat, dat heb ik ook zo ervaren. U ook. Heeft u trouwens iets met Sinterklaas of kent u hem niet?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 Die trouwens in zo'n vrije tijd opvallend van je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 maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Ja, dit jaar komt hij aan in Gouda. Wie kent hem niet? Sinterklaas... Ik meen 15 november als dat het op een zaterdag valt. De zevende is vrijdag, de veertiende is vrijdag, dus dan is de vijftiende zaterdag, dat heb ik even snel voor u uitgerekend, luisteraars. Dan komt hij dus aan in Gouda dit keer. Ja, komt door al die kaas natuurlijk, ja, daar kom je enorm van aan. We gunnen het Sinterklaas. Maar ik gun het u ook met z'n allen, hoor. May each day be a good day. May the Lord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 May each day of your life be a good day and a good night. Ja, dan kan je toch heerlijk bij lunchen. Die Williams, ja, het was Amerikaans lievelingetje. Het was een van de populairste zangers daar. En als je ook met zo'n stem wordt geboren en zulke mooie liedjes kan, kan zingen... Ja, dan is dat ook allemaal logisch. Hij overleed uh, twee jaar geleden alweer. Uh, op 25 september 2012 werd geboren op 3 december 1927 in, de, in Amerika. En, uh, een van de populairste zangers van Amerika. En uh, daar heb ik nu nou eventjes op getrakteerd. Vond u vast wel gezellig. Mensen even opzij...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 Andere keer misschien dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het tijd moet. Dat over koetjes voetbal en de lotto op praten, nou dacht tot ziens dat je het ga je goed. Rotte en we springen vliegen duigen vallen, opstaan staan en weer doorgaan, we kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Opzij, opzij, opzij, zij, plaats, zij, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelofelijke haast. Op zij, opzij, op zij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. moeten en springen, vliegen, de tuigen vallen opstaan staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien dan blijven we wel slapen. En kunnen we dan misschien als het er doet. Over koetjes voetbal en een lot praten. Nou dacht ik zien, je het ga je goed.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 Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Onteraken, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. We kunnen dan misschien al zitten. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dacht tot ziens, ajuit, ga je goed.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 We kunnen, hier niet langer, we kunnen hier niet langer, blijven staan. Een andere keer misschien. Ja. Guus Meewis met de, de New Cool Collective Big Band was dat. En dit is een van de meest populaire drummers in het domein van de drummer zelf. Jeff Piccaro met zijn ghost nootjes zoals dat heet. Roseanne. Toto. Toto. Ah, lekker hoor. Ja, het is half geweest, luisteraars. Dat betekent dat we weer naar het regionale nieuws gaan luisteren. De kinderen brengen burgemeester Meijer een, ontbetje, een ontbijtje op het gemeentehuis... Vanochtend luisteraars brachten 25 kinderen van de Duinroos een ontbijtje bij burgemeester Niek Meijer op het gemeentehuis. In de raadzaal gaven ze met dat gezamenlijk burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 500.000 kinderen, u hoort het goed, samen ontbijten op zo'n uh, 2500 basisscholen. Burgemeester Niek Meijer onderstreept hiermee, net als zo'n uh, 225 collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en uh, ze wisselden van gedachten. Nou, dat zal allemaal wel over het ontbijt gegaan zijn dan. Aan het eind van het ontbijt betaalde de burgemeester symbolisch voor zijn ontbijtje met een donatie uh, aan Make-A-Wish Nederland, dit jaar het goede doel van het Nationaal schoolontbijt. De Zandvoortse boulevard richting Haarlem... is dinsdagochtend tijdelijk afgesloten geweest... door een grote brandstoflekkage. Dat gebeurde allemaal bij het tankstation. De chauffeur van een tankwagen... Uh, was het TinQ tankstation met benzine aan het vullen... Toen het, uh, toen het misging. De installatie die ervoor moet zorgen dat het vullen stopt... als de tank vol is, die werkt niet zo goed... Daardoor morste de tankwagen tientallen liters benzine op de weg. De brandweer heeft een deel van de benzine opgevangen en in een vat gedaan. De putten waar ook een deel van de benzine in terecht was gekomen, die zijn afgedekt. Rond half negen kon de boulevard Barnaar weer worden vrijgegeven. En hierdoor liep het verkeer behoorlijk vast. Mede ook natuurlijk, u weet het allemaal, omdat de Zandvoortslaan is afgesloten. Als het om wethouders gaat binnen onze gemeente, de gemeente Zandvoort... dan heeft de heer Blesgraaf aangegeven, Ted Blesgraaf, zo heet hij volledig... dat hij geen wethouder van Zandvoort zal worden. Ik meen dat hij naar Bloemendaal gaat en daar weer wethouder wordt. zoals was hij het al eerder, heb ik begrepen. Voor het invullen van het vakante wethouderschap in Zandvoort... heeft de oudere partij Zandvoort afgekort de OPZ diverse besprekingen gehouden. Als kandidaat kwam naar voren de heer Ted Blesgraaf, ik zei het al. En uh, bij hem groeide gaandeweg het enthousiasme om deze uitdaging ook aan te gaan. Helaas hebben zich in de afgelopen weken diverse zaken voorgedaan... die hem steeds meer aan het twijfel hebben gebracht of hij deze functie zou uh, willen vervullen. Recente publicaties in de pers, het gevoel van onvoldoende steun in de Zandvoortse politiek... en de vrees dat de lopende kwesties zijn functioneren zouden beïnvloeden hebben de heer Blesgraaf ertoe gebracht... zijn kandidatuur voor wethouder hier in Zandvoort in te trekken. Zondagmiddag heeft hij de fractievoorzitter... van de, de oudere partij Zandvoort ingelicht... Eh, dat hij na ample overweging heeft besloten... en dat dit besluit onherroepelijk is. De voorgenomen benoeming vanavond tijdens de raadsvergadering... gaat dus niet door en het OPZ gaat naast op zoek... ja, u begrijpt het al naar een nieuwe kandidaat. De burgemeester van Alvestraat in Zandvoortluisteraars is officieel in gebruik genomen. Met een symbolische rit is de burgemeester van Alvestraat gisteren... officieel in gebruik genomen. Gedeputeerde mevrouw Elisabeth Post en wethouder Gerard Kuipers... deden dit, uh, dit in een futuristische en vrijwel geruisloze elektrische BMW. Afgelopen voorjaar is de reconstructie van de burgemeester van Alvestraat afgerond. Niet alleen de weg heeft een flinke verandering ondergaan... Maar ook eh, onder de weg is er het nodige gebeurd. Dankzij een grote subsidie van de provincie Noord-Holland... kon deze herinrichting tot stand komen. Dan een cadeautje voor de bibliotheekleden. Een vlucht regenwulpen. Van 1 tot en met 30 eh, november is het Nederland Lees... de grote nationale leescampagne... Eén boek, luisteraars, staat daarbij centraal en wordt gratis uitgedeeld door de bibliotheek aan alle leden vanaf 18 jaar. Met de aansporing om het te lezen en daar ook met anderen over te praten. En dit jaar lezen we allemaal een vlucht regenwilpen. En die, wordt natuurlijk, of die is bekend geworden door Maarten het Hart. Het is een, een oud boek, al heb ik begrepen. Er is ooit een film van gemaakt met Jeroen Crabé. Kom naar de Bibliotheek, luisteraars, voor jouw exemplaar. Op vertoon van je bibliotheekpas krijg je het boek gratis mee. Kom wel snel, mensen, want uh, u begrijpt het al. Op is op. Dan gaan we naar het weer bij ZFM Lunch. Het is bewolkt, maar dat kunt u zelf vaststellen. Af en toe wat zon en overwegend droog. Gisteren was het ook bewolkt en vooral in de middag regende het enige tijd. Daarna was het even droog, maar gisteravond en de afgelopen nacht regende het opnieuw. De temperatuur steeg naar maximaal 14 graden. De regen is inmiddels weer naar het oosten weggetrokken. In de rest van deze dinsdag blijft het, op een lokale bui na, gelukkig droog. Wel overheerst de bewolking, maar soms schijnt ook wat de zon. De wind waait uit het zuiden en is dus overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Vanavond dan en komende nacht is het bewolkt en bij niet meer dan een zwakke zuidenwind daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen is het bewolkt en in de middag en avond komt het tot buien. De wind waait zwak uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar een graad of 12. Donderdag, daar zijn we alweer een paar dagen verder, dan zijn er zijn daar perioden met zon, maar vooral in de ochtend komen ook enkele buien voor. De zuid- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee krachtig... en de temperatuur die gaat stijgen naar ongeveer 11 graden. Vrijdag, want zover kijken we vooruit, is het bewolkt en in de ochtend regent het. En in de middag komt het tot enkele buien. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en in de polder uh, kan hij ook hard aantrekken. En wellicht stormachtig aan zee en de temperatuur die stijgt dan... dan heb ik het dus over vrijdag, naar 11 graden. En tot zover luisteraars het weerbericht bij ZFM Zandvoort. Ik draaide net al uh, Guus Mewis met dat geweldige uh, nieuw... Um, hoe moet ik het ook weer? Hoe moet ik het ook spellen? Het nieuw groot uh, cultief... en nee, de Nieuw Cool Collective Big Band, hè? Een hele vage tekst. En uh, ik heb mijn, mijn leesbrilletje niet op en mijn lens in. U ja, weet je hoe het gaat, hè. Ouderdom donker met gebreken. Maar goed, in ieder geval, uh, het is me toch gelukt om u duidelijk te maken hoe die band heet. Een uh, New cool collective big band. En uh, Guus Mevers heeft een aantal stukken opgenomen. Ik draaide er net opzij en ik vind het zo'n leuke uh, plaat geworden. En uh, het swingt allemaal zo lekker dat ik ga u nog een uh, mooi nummer uh, laten horen van uh, Boudewijn Megrond. Bouwden wij de guld bekend en dan heb ik het over de rook die om je hoofd is verdwenen.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 zijn blinde stok dikt tot de brug. Dat de dag langer duurt als de rook om je hoofd is verdwenen. Het valt het je op dat de nacht warmer is als de nevel je ogen verslaat. De kaars waar je samen naar staat als de rook om je hoofd is verdwenen. De klok en de klikbol verzetten de tijd. Je glijdt in de sneeuw die bekuilt. Ze vragen de morgen je geeft hem een ruil voor het eind dat je eet bij ons. Ja, lekker hoor. Met de New Collective Big Band was dat. Guus Meewis, nummer van Bano weinig Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Heerlijke muziek. Eh, nou, rook om je hoofd, daar hebben korte mensen weer minder last van. Short people. Geniet mee met de uh, Rennie Newman. Zo gaat het met korte mensen als het om Rennie Newman gaat? Want die zong het luisteraars, Jawel. De uh, Beach Boys uh, die waren vanmorgen op het strand in, uh, in Zandvoort. Zou je niet geloven. En die keken zo over het strand. En toen dachten ze bij hun eigen: hey, The Daybreak over the ocean. De Noordzee, nou ja, oceaan. Ik wil er niet lacheren doen maar... ...break over the ocean... ...is toch maar een meertje dan, he. ...moonlight still on the sea... ...will the waves gentle motion... ...bring my babe, my baby back to me... ...and the star The sprinkles the morning... ...venus fades from my side... ...will my... I'll be returning, like the sun, to brighten up my life And as day breaks over the ocean, the light still on the sea I pray the waves gentle motion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 over the naar CFM Zandvoort met CFM Lunch. Luisteraars, eet smakelijk. Dan laat ik u even genieten tijdens de lunch van het nummer van de BG's Too Much Heaven. Too much heaven, de heer in Bee Gees. En uh, er wordt ook in Spanje meegeluisterd in het verre Denia aan de kusten... en daar hebben ze geen, niet gelunst, maar ontbeten, heb ik zojuist uh, begrepen. Maar Marius van Buringen maakte mij attent op volgende. Dan heb ik het over Queen, die een uh, nieuw nummer... Uh, ja, dan maar postuum, want Freddie is natuurlijk overleden, hebben uitgebracht. Let me in your heart again. Daar gaan we van genieten. Tot uh, reclame Niels en de reclame van 1 uur. Een nieuw nummer van Queen. Vandaag uitgekomen. Let me in your heart again. Primaertje bij ZFM Zandvoort. Dankzij uh, mijn uh, goede vriend uit Spanje. Marius van Buringen.